11 uur. NPO Radio 1. Met het Plag. Rami Ismail won een week geleden de prestigieuze Ambassador Award. Dat is de Oscar onder de gameprijzen. En hij vindt dat het belang van games in Nederland tot nu toe erg wordt onderschat. Hoe dat komt, horen we zo meteen van hem. En we spreken ook een boze dokter Media. Boos. Nou, hij is in ieder geval allesbehalve blij met de berichtgeving van RTL Nieuws... over medische missers eerder deze week. U hoort het allemaal na het NOS Journaal. Met Jan van der Putten. De politie heeft duidelijke beelden van de man die gisteren... Redouan Bakali doodschoot in Amsterdam-Noord. De schutter zou zijn gefilmd door beveiligingscamera's... in het gebouw waarin het bedrijf van Bakali is gevestigd. De dader kwam volgens de Telegraaf in beeld... toen hij zich bij het slachtoffer meldde voor een sollicitatiegesprek. Hij zou Bakali hebben neergeschoten toen hij met hem naar boven liep. Het is nog niet duidelijk wanneer de beelden naar buiten worden gebracht. Duizenden Palestijnen in de Gaza-strook zijn naar de grens met Israël gekomen om te protesteren. Ze hebben zich verzameld voor de Mars van de Terugkeer. Die wordt georganiseerd door de Hamas-beweging. Correspondent Arlene Gelderblom legt uit wat dat protest inhoudt. Het idee is dat er tienduizenden Palestijnen langs de grens met Israël zullen demonstreren. En de organisatoren van het protest zeggen we willen terug kunnen keren naar ons land, waar wij uit zijn gezet. En we zullen demonstreren zonder geweld. Ook gezinnen worden bijvoorbeeld aangemoedigd om mee te doen. Maar de vraag is of mensen dat ook echt in grote getale gaan doen, want het is nog onduidelijk of het niet gevaarlijk is. We weten namelijk niet hoe het Israëlische leger hierop gaat reageren. Vanmorgen schoot het leger een Palestijnse boer dood die zich verdacht zou hebben gedragen bij het veiligheidshek op de grens. Turkije waarschuwt dat Frankrijk de kant van terroristen kiest... als het de Koerden in Syrië steunt. Gisteren voerde de Franse president Macron overleg met Koerdische strijders... over Afrin, die Syrische regio wordt door Turkije belegerd. Door een brand in een appartementencomplex in Leipzig... in het oosten van Duitsland, zijn 17 mensen gewond geraakt... van wie twee ernstig. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. De Passion is op tv bekeken door 3,1 miljoen mensen... 75.000 meer dan vorig jaar... De achtste editie werd gisteravond opgevoerd in De Bijlmer. We leggen in de supermarkt weer vaker aanmerken op de kassaband. In plaats van de goedkopere huismerken. Het gaat om de grootste groei in tien jaar tijd, zeggen onderzoekers. Vooral Marlboro, Coca-Cola en Lees koren goed. Maar toetjes met suiker laten mensen vaker liggen, zegt economieredacteur Nick Wouters. Friese vlag, appels, bijvoorbeeld. Heel opvallend is toetjesmerk Mona, toch wel een bekende naam... die is de afgelopen jaren steeds verder afgegleden op de lijst. 85 staat hij inmiddels en een paar jaar geleden... stond hij echt nog bovenaan ergens in de top 20 in die lijst. Het gaat nog steeds niet goed met de vlinders in Nederland. Vorig jaar gingen er van de 47 geregistreerde soorten 23 achteruit. Dat blijkt uit cijfers van meetnet vlinders en het CBS. Een van de probleemgevallen is de heivlinder. Die heeft onder meer last van het dichtgroeien van heidevelden... door de toenemende hoeveelheid stikstof in de bodem. Dat is onder meer afkomstig uit de landbouw. De vlinders worden elk jaar door vrijwilligers geteld... op ruim 800 vaste routes, verspreid door Nederland. In het weer. In het Noordoosten nog wat regen. Verder tot de avond droog en er is af en toe zon. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en ook wat zon. Tijdens de paasdagen meer regen. En het wordt dan 5 tot 10 graden. En daar is de weer. Jolanda van de Velden met de verkeersinformatie. Ja, er zit nogal wat vakantieverkeer op de weg. Ik begin even met goed nieuws over de A6. Muilen richting Lelystad. Bij Lelystad zijn alle rijstroken open... en is de file zo goed als opgelost. Pleist druk op de A12. Duitse grens richting Arnhem. Een half uur vertraging tussen de grens en Duiven... Daardoor op de A18 vanuit Varsenveld naar zeven naar zo'n 10 minuten... vertraging bij de aansluiting met de A12. In Zeeland op de N256 zie richting Groes. Langzaam rijden tussen de Afitkoort Geen en, en Wolvaartsdijk zo'n 20 minuten vertraging. En ook drukte richting Outlet Center in Roermond. Vooral te merken op de N280 vanaf de Duitse grens... 6 kilometer en 25 minuten vertraging. Ja. GDM Juxo.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 Op nunotariaat.nl regelt u uw testament voor 195 euro, inclusief notariskosten. Voor een goed testament, nunotariaat.nl. Ik dacht altijd dat het moeilijk was om bitcoins te kopen, of bijvoorbeeld Ethereum. Maar met AnyCoin Direct is het eigenlijk heel simpel. Check anycoindirect.eu Het Lilianefonds Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden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 Ik vrees dat er een foutje in zit, want de energiekosten zijn daar 50% lager. Ja, dat is geen fout, dat is gewoon heel goed ondernemen. Let van lamp direct bespaart geld. Dus wat let je? Ga direct naar lampdirect.nl.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 Plaag. Spraakmakers. Het laatste half uur van spraakmakers en een gevarieerd gezelschap hier aan tafel. oud afrika correspondent Arne Doornemal is er. Lester Duperon, oftewel Dr. Media, komt zojuist binnen. Goedemorgen, Lester. Spraakmaker van vandaag is natuurlijk zorg- en onderwijsbestuurder Harry Starre en gameontwikkelaar Rami Ismail is er. En precies een week geleden stond hij op het podium in San Francisco om de prestigieuze Ambassador Award in ontvangst te nemen. Die wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die een speciale prestatie in de gamewereld hebben geleverd. Nou. Dat heeft hij. Rami. En hier nu even, na allerlei omzwervingen over de wereld... ben je even terug in Nederland. Heel eventjes, een Even bij ons aan tafel. Maar je leeft op de, Afrikaanse, of de Amerikaanse klok, begrijp ik. Ik uh, leef deze week op de Amerikaanse klok. Ik leef eigenlijk iedere uh, drie dagen op een andere klok. Want ik ben eigenlijk nooit langer dan drie dagen in een land. Oh man, ja, maar... ben je toch totaal gejetlagd? Nou, dat is het grappige. Jetlag is als je moet wennen aan een nieuwe tijdzone. Dus ik heb geleerd dat als je gewoon nooit aan een tijdzone went... dat je ook niet gejetlagd bent. Ik wil niet vervelend doen, maar Harry Starre... heeft daar zijn ervaringen mee gehad, toch Harry? Hello, ja, ik, ik geloof de, wat hij zegt, namelijk dat, uh, dat hij er geen last van heeft. En dat hij ook een oplossing heeft. Ik geloof overigens dat als je ouder wordt, dat die oplossing niet meer gaat werken. Want daar is wel onderzoek naar gedaan. Ja. Maar uh, ik, als ik het goed inschat, dan ben je op een leeftijd waarin dat nog waar ja, zou kunnen maar zijn. want jij hebt daar echt last van gehad, hè? Ja, ik, heb, ik, de, ik, de, ik denk dat ik last van mijn hart heb gekregen. Mede daardoor, leefstijl, uh, genetica enzovoort. Maar het is echt ongezond. En het blijkt uit onderzoek dat naarmate mensen ouder worden, ze daar minder flexibiliteit in kunnen ja. tonen. Maar, maar nu? nog niet. Dat geldt niet voor Ravi, denk ik. Zolang ik, zolang ik jong ben, blijf ik gewoon reizen. Precies. En als ik ouder word, dan zie ik wel... Dan zie je wel waar het schip strandt. Precies. Ja. Ja. En dan heb je met die games zoveel verdiend, dan kun je misschien gewoon... Uh, nou ja, meer, meer genoeg, genoeg geholpen in de wereld, dat ik wel tevreden ben. Dat zegt veel over jouw missie. Laten we eerst eens gaan luisteren naar uh, hoe de uitreiking vorige week klonk. Please join me in welcoming my friend, the man with as many names as initiatives, Rami Ibrahim, Mahmoud Hanafi Ismail. Ah. Assalamu alaikum. my name is Rami Ismail, one half of Dutch independent studio of Vlaambeer, and I'm thankful, all of you, you are why I am proud right now, and that pride, I feel, can only exist because I'm proud of you, make games. De onvrijheidelijke avond zijn geweest. Ja, het was een uh, ontzettend volle zaal. Uh, het, is een, uh, het fragment is uh, natuurlijk ietsje ingekort... maar dat applaus duurde lang genoeg... dat ik uh, me op het podium heel even zorgen moest maken... wat ik, wat ik moest doen. Uh, <lacht> omdat het gewoon heel lang doorging. Dat het het, ja, dat is natuurlijk mijn, dat is mijn industrie. Dat zijn, dat zijn mijn mensen. Ja. En om in, voor die zaal te mogen staan... en te, te mogen spreken met al die mensen tegelijk... Die, die zowel in de zaal als wereldwijd aan het kijken waren... Ja, die kans krijg je maar zelden. Ja. En je ouders ook nog erbij? Mijn ouders zijn helemaal uit Nederland naar San Francisco gevlogen. Ik, ik doe die vlucht vrij vaak. Zij doen hem uh, nooit. Mm -hmm. Dus uh, ja, om mijn ouders erbij te hebben was ook ongelooflijk. Ja, het is mooi. Je bent medeoprichter van Vlambeer. hoorden we zo mooi net uh, zeggen in, de, in het Engelse studio oh. Vlambeer. Van welke games kunnen we je kennen? Um, we zijn bekend van een, van een aantal um, indie-games, onafhankelijke games, uh, gemaakt door kleinere studios zonder grote uitgevers. De bekendste daarvan is Ridiculous Fishing. Dat is een game op de iPhone, iPad en uh, op, uh, op Google Android-telefoons. Um, dat is een game waarin je vissen vangt met machinegeweren. Uh, vraag niet hoe we in godsnaam op dat idee zijn gekomen, want dat weet ik ook niet meer. Um, we zijn ook bekend van Nuclear Throne. Dat is onze laatste titel en die heeft op de PlayStation 4 heel erg goed gedaan. Um, dus... Um, ja, en de gamesindustrie, uh, vooral bij het publiek dat, dat um, meer speelt dan Call of Duty en mm -hmm. FIFA en Grand Theft Auto, um, zijn we redelijk bekend. Ja, er zit een hele filosofie achter. Hè? Waarom jij, jij vindt eigenlijk dat iedereen in de wereld games moet maken, zodat we meer van elkaar leren. Mag ik het zo heel kort door de bocht zeggen? Ja, games zijn, zijn als medium, het is, ah, het is een beetje het medium van nu. Um, de, er zijn generaties nu die opgroeien met games als hun, uh, hun kijk uh, op de wereld. De manier waarop ze in contact komen met uh, ingewikkelde onderwerpen. Maar ook met uh, eigenlijk hele simpele uh, vaardigheden. Um, en daarbij, het is, het is een ongeloofl ongelooflijk medium. Omdat als je een, een boek leest of een film kijkt... dan heb je het eigenlijk altijd over de held. De held doet dit, de held doet dat. De held bereikt dit of denkt dit. Zoals mm -hmm. dus als je een game speelt, dan gaat het over ik. Ik doe dit, ik doe dat. Um, ik heb deze keuze gemaakt. En dat betekent dat je mensen ook um, de gevolgen van bepaalde keuzes... Van bepaalde, um, van bepaalde situaties laat zien... op een manier die, die veel persoonlijker en veel uh, uh, directer is... Ja. dan dat je in eigenlijk ieder ander medium zou kunnen. Um, maar juist daarom is het zo belangrijk... dat er, dat er uh, verschillende en diverse perspectieven in die game zitten. Omdat er zoveel is dat we kunnen leren door spel. En ook uh, als je het hebt over... over uh, oermensen uh, spel is de, de oudste vorm van leren is gewoon spelen proberen kijken of het werkt en, en daar maken we heel vaak automatisch een, een spelvorm van omdat die veilig is. Ja. Is het als we even kijken bijvoorbeeld naar Afrika waar we het met Arne Doornen al net over hadden en ook de, de, het niet hele reële perspectief wat wij hier nog steeds hebben. Eigenlijk zou je dus de Blank Panther waar we nu al de succesverhalen natuurlijk over lezen over de film in de games moeten ontwikkelen. Ja, en dan het liefst uh, dat die niet door Hollywood wordt ontwikkeld, maar door mensen lokaal. Waar, ja. ze, waar ze wonen, over hun eigen cultuur, hun eigen mythes, hun eigen muziek, hun eigen cultuur. Hun, uh, bijvoorbeeld Afrika is, is super interessant, alleen al door de talen. Uh, we hebben hier natuurlijk heel vaak het beeld van een land met een taal. Maar uh, de verscheidenheid in talen en culturen en, en afstanden is, is zo ontzettend interessant. En je zou er zo interessant een game over kunnen maken over communicatie, over, over uh, politieke situatie, uh, maar ook over, over mogelijkheden in zo'n land. Denk je dat we dan uh, anders tegen elkaar zouden gaan aankijken? Als je het hebt over nou ja, het... Oh ja, hoe de, de, de misverstanden of de, de, hoe er tegen de islam wordt aangekeken als wij meer, want nu is vaak natuurlijk de, de, de Arabier is de slechterik. Ja. Um... Toch? In, in games? Ja, nou ja heel vaak we, weerspiegelt uh, media de, de, de, de stereotypen en de ideeën die mensen hebben over een gebied. Dus als je een Game hebt ja, dan gebruiken ze nog steeds dat, um, dat stereotype dat je uit de tv en, en uit films kent. Ja. Namelijk dat ieder Arabisch land is een uh, bruin woestindorp met jeeps met mannen met AK 47s erin. Uh, ik, noem dat de, ik noem dat gebied altijd Arabisch dan, want dat bestaat gewoon eigenlijk niet. Uh, als je naar Beirut of naar een andere uh, Arabische stad gaat, dan is het gewoon een metropool. Is het gewoon echt een stad en daar heb je gewoon een, een HM en een, een McDonald's en daar ga je gewoon, ga je gewoon heen. Dat is ja. allemaal prima. Um, en als we dat in games zouden kunnen laten zien... ja, dat zou natuurlijk ontzettend kracht zijn. Spel is de, de meest universele taal ter wereld. Als je denkt over wat een van de meest verbindende factoren op aarde is... is voetbal. Dat is een spel. Dat is niet, daar denk we altijd heel, heel uh, klein over. Het kan maar... ook het ergste in mensen naar boven halen. Maar... Absoluut. En dat Vanuit het, geldt... het principe ooit. Dat ja. geldt eigenlijk voor alles. Ja. Al het, zelfs taal kan het ergste in mensen naar boven brengen. Dus ja, voetbal is zo'n verbindende factor. Uh, en dat maakt niet uit welke taal je spreekt. Want Harry Starrell had het... Ja. Vor... Ja. Op uur had je het even over de, de verslaving van games. Zo kijk je heel anders tegen games aan. Ja, nee, maar het heeft het kan meerdere brengen. kanten. Ik geloof dat bijvoorbeeld, wat wij nu hier aan tafel doen, is ook een spel. Dus als je eenmaal er doorheen kijkt, zie je dat wij spelend actief willen zijn. En dat we ons genoegen ook halen uit de interactie met elkaar. Mm -hmm. En elkaar snappen en daarop inspelen. En dat we ook, bijvoorbeeld, een van de dingen die ik in de gameindustrie heb geleerd... is dat, dat die uitdaging vals te spelen, is niet alleen maar fout. Het is ook creatief, creativiteit uitdaging. He, hoe kan ik dit spel zo spelen dat ik dubbele punten krijg? Of het is niet de bedoeling, maar ik doe het zo. En het genoegen, want wij, wij kijken nu al lachend naar elkaar. Ja. Op het moment dat we erover praten ja. zie ik dat, waar, dat ja. uh, Rami al begint te glimlachen... jij begint ja. te glimlachen, omdat we ook zoveel genoegen. Het is volgens mij een ander woord voor beschaving. Namelijk spelen is beschaving. Ja. Het is voor mij ook heel leuk om dat deel van mijn baan is... te bedenken hoe mensen gaan vals spelen in mijn spellen... Ja. en daar zo gemeen ja. mogelijk over te doen. Ik kun je eigenlijk. enorm veel plezier aan beleven. Oh, ja. op de, en ook dat uh, een valsspeler verkeerd uitkomt. Dus dat, die, want dat is waar je op duidt. Dat valsspelen dan, uh, iemand verlokt dat valsspelen... en die komt dan helemaal fout uit. Hè? Ook dat hoort erbij. Uh, ja. ja, dat is ja. pedagogisch volgens mij ook heel waardevol. Is het booming in Afrika, Arne? Nou ja, deels, uh, voor zover ik weet, heb je dus, dus best wel veel IT-bedrijven. Uh, zowel lokaal als ook Nederlandse IT-bedrijven die dus zeggen... Het, het gigantische Europese tekort aan IT'ers moet gewoon een groot deel uit Afrika komen. Dus je hebt al bedrijven die in Kampala, Nairobi, Lagos... Uh, allerlei developers uh, hebben die uh, allerlei software en, en websites uh, maken. Ja, ik wil eigenlijk net aan Rami vragen. Wat is nou de Afrikaanse game? Zeg maar, daar zit ik minder in. Zijn er al, zie jij al voorbeelden waarvan je denkt... oké, okay, dit, dit is het, dit gaat het helemaal worden... Ja, nou ja het, is, het is heel interessant, want je hebt inderdaad gelijk. Heel veel is uit de IT, maar heel veel van die IT-bedrijven zijn dus intussen ook op het gebied dat, uh, dat ze ook games maken. Games zijn in Afrika ontzettend, ontzettend groot en ontzettend snel groeiend. Uh, Egypte 192 miljoen euro omzet, uh, Nigeria volgens mij maar ietsje minder. En ze verwachten een groei van, van meer dan 10% dit jaar. En dat is gewoon deels ook vanwege de, de groeiende internetinfrastructuur. Deels vanwege de, de smartphones daar. Maar dat betekent dat heel veel lokale bedrijven ook wel een beetje genoeg hebben... van weer een westerse game spelen. En dat, dat mensen daar ook zelf nu games gaan uit maken uit hun eigen cultuur. En uh, de Keniaanse game Aurion uh, was bijvoorbeeld geheel gebaseerd op lokale mythes en verhalen. En dat is natuurlijk uh, ook in het westen, juist omdat spel zo'n zo universele taal is ontzettend interessant om te zien. Wat voor, hoe zien de karakters eruit? Hoe spelen ze? Wat, wat zijn hun doelstellingen? En hoe zijn die anders van, van de doelstellingen en, en perspectieven die we hier gewensen? Ja, want dat is nog wel altijd mijn, mijn gevoel snel bij games. Het geweld wat daar in de agressie die erin geuit wordt. Hoe, hoe sta jij daar tegenover? Nou ja, heel vergelijkbaar met hoe ik uh, sta tegenover geweld in boeken en films. Uh, kijk, films zijn ontzettend gewelddadig. Als je naar, naar de gemiddelde film gaat, dan denk je bij jezelf ook van oh god. Uh, en als je het gemiddelde Nederlandse boek kijkt, dan denk ik bij mezelf ook van oh god. Ja. Wat gebeurt hier al? Allemaal. Maar ik ga dan niet naar zo'n film toe. Maar is het reden nee. voor jou om uh, nou, dat is een die games daarop aan te passen? Of zeg je, uh, niet vanwege mij hoor, maar gewoon nee, vanwege nee, de, ja, maar de filosofie? In principe geldt het hetzelfde voor games. Er zijn ook ontzettend veel niet-gewelddadige games. Als je kijkt naar bijvoorbeeld The Sims, daar bouw je gewoon een familie en een huis. En dat, dat, is, je, dat is je spel. Er zijn spellen over... Um, over andere uh, gebieden, andere manieren van leven. Er zijn spellen waarin je pretparken bouwt. Spellen waarin je auto's race, Spellen waarin je voetbal speelt. Kijk, als je geen gewelddadige spellen wil spelen... koop dan niet de gewelddadige spellen. Mm -hmm. Maar dat is in films. Ik denk dat de kracht van een medium juist is... dat je allerlei verschillende ervaringen kunt hebben. Ja. En het zou ontzettend uh, jammer zijn als geweld... niet ook als, als um, sociaal uh, probleem, maar ook als, als um, fantasie als dat niet mogelijk zou zijn in games. Mensen hebben het ook weer nodig. Ja, ja. Mensen willen van media heel verschillende dingen. En sommige ja. mensen willen juist even een, een schietspelletje kunnen spelen. Jullie ja. faciliteren en de, informeren. Uh, Nog door Harry? Ja, als het mag. Uh, de uitdaging voor ons, he, want uh, Rami zei zo mooi... in spellen uh, speel ik een rol. He, dan word je verantwoordelijk, mm -hmm. maar zie je wat je teweeg brengt. De andere kant is dat je niet kijkt naar de daden van anderen... maar naar je eigen daden. En dus dat je, uh, dat je negen mensen doodrijdt... en dan 18 punten krijgt, ik blijf het toch merkwaardig vinden, want een, tien, een tiende erbij, je had twintig punten gehad... en dan ga je naar het volgende level. Dus wat zijn we dan eigenlijk aan het doen? Mm. Hè? En dat bedoel ik niet dat ik daarmee meteen afstand neem, want we hebben, ik kom uit... de generatie voor mij vlakte voor Dick Bos, hè. we hebben strips, was fout voor kinderen. Dus ik ben bang dat ik in hetzelfde stramien denk mm -hmm. en denk het is fout voor. Maar ik vind wel dat er een morele vraag ligt, is het doden van mensen... in een spelletje waarvan veel bloed vloeit... Is dat pedagogisch nou handig of niet? In Mijn lijkt nou, het nog? Nou ja, in principe, het is hetzelfde, nogmaals hetzelfde als in een film. Uh, er, er zijn films en games voor bepaalde doelgroepen. Ja, voor een kind van, van acht zou ik niet aanbevelen... om Call of Duty te gaan spelen. Nee, ja. Maar ja, die, die, um, die richtlijnen bestaan en die, die regels bestaan. Spellen hebben een leeftijdscategorie. En ja, we kunnen moeilijk ouders tegenhouden... Uh, te kopen. Dus ik denk dat er vooral een verantwoordelijkheid ligt voor de mensen die pedagogisch verantwoordelijk zijn. Mm. Voor die kinderen. Niet. Ja. Uh, wij moeten er als medium absoluut over nadenken. Maar uiteindelijk ligt de keuze bij de ouders. Niet bij ons. Ja. Dankjewel. Rami. Dr. Media. Daar is die. Uitleg en extra informatie bij medische nieuwsberichten. Krijgen wij vanochtend van Lester Duperron. Oftewel onze Dr. Media. Welkom Lester. Ja. Zelf ben je huisarts. Momenteel een opleiding tot ziekenhuisarts in het VUMC. En RTL Nieuws kwam dinsdag groot met dit nieuws. Als we ze op een rij leggen is het een indrukwekkende hoeveelheid. In 2016 en 2017 waren er 1163 calamiteiten met ernstige gevolgen. Want bij 471 mensen op deze lijst ging het nog veel erger fout. Zij overleden door een medische misser. Onder hen waren 26 baby's. Ja, En er zijn ook nog eens uh, 30 mensen die blijvend letsel hebben. Dat kwam ook nog in de berichtgeving uh, ja. aan te passen. Het gaat dus over het aantal uh, mensen dat in ziekenhuizen overlijdt... naar aanleiding van medische fouten die er zijn gemaakt. Um, je maakt je boos over de manier waarop RTL het heeft gebracht. Um, ja. ja, misschien kunnen we dat horen wel gebruiken. Um, nou, het is een beetje tweeledig. Enerzijds gewoon door, de, door het gebrek denk ik, aan nuance en context... waarin die uh, cijfers worden geplaatst. En anderzijds ook in de... Uh, gewoon ja, een beetje nare negatieve, ja bijna zwartmakende uh, toon, zeg maar, waarin die berichten worden, worden geplaatst. Wat is zwartmakend? Ja. Of hoe, waarom nou, ervaar je het zo? Omdat je het zo, als je het zo, er wordt zo gesproken over zeker 20 doden per maand in de kop. En dan daaronder van de, hè, en dan daarnaast ook nog eens 30 uh, ernstige letsels per, per maand. Um, en, dat, en, dat, en dat bericht staat dan in, wordt geflankeerd door linkjes naar uh, verhalen van patiënten... bij wie werkelijk van alles is misgegaan. En je kunt klikken op een link naar... kijk hoeveel uh, medische missers uh, jouw ziekenhuis heeft gemaakt. En klik hier voor onze special over dodelijke medische missers. En hier een linkje naar... mijn dokter heeft een fout gedaan, wat kan ik doen? Um, ik begin ja. te begrijpen waar je irritatie in zit, ja. inderdaad. Want ja. jij zegt, de, de, het wordt zo, er wordt zo het vizier op gericht... Je mist de context. Ja, nou ja, dit, dit, dit gaat dan dus zeg maar over, de, over, het, over het gevoel zeg maar, wat mm -hmm. er een beetje uitspreekt. En dat raakt, raakt mij als dokter of je, je, denk ik, als dokter heel erg. Um, daarnaast gaat het ook om die getallen, denk ik. Over, hè, er wordt dan gesproken over zeker twintig doden per maand... Mm -hmm. Um, maar er wordt, niet echt een soort, er wordt niet uitgelegd van waar komen die getallen precies ge uh, vandaan. Er wordt geen context geplaatst van hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld tot, tot, tot een eerdere periode. Is dat nou veel of weinig? Uh, wat wordt er dan precies van gevonden of aangedaan? Dus dan ga ik dat uitzoeken zeg maar, van waar, waar komt het dan precies vandaan. En dan hebben ze het dus over die periode van begin 2016 tot eind 2017... waarin ze uh, uh, die, die uh, doden door de calamiteit hebben opgevraagd bij de inspectie. En dan hebben ze het dus over die periode 471... Uh, sterfgevallen, zeg maar. Maar het gaat hier, dus dat, ik denk dat 471 uh, in ongeveer twee jaar, dat zullen die zeker 20 per maand zijn. Ja. Maar het gaat om het aantal calamiteiten met dodelijk afloop wat in die periode is gemeld bij de inspectie. Dat zou best kunnen zijn dat in die afgelopen twee jaar uh, ziekenhuizen enorm veel energie hebben gestoken in het nagaan van hun calamiteiten en terug hebben gekeken naar de meer transparantie. Dat is wat, er. Wat ja. dus best zou kunnen zijn dat dit getal het aantal doden over een, over een veel langere periode betrekking heeft. Dat zou kunnen. Hm. Um, dat zou best ook kunnen als je in datzelfde bericht van RTL namelijk leest... in een katerntje hebben ze iets geschreven over onderzoek door het Nivel, wat ook gedaan is naar het aantal uh, dodelijke aflopen. En, dan, en daarin staat dat er in Nederlandse ziekenhuizen... ongeveer 36.000 patiënten per jaar overlijden, gewoon in het algemeen. En 3 op de 1000 door een medische fout. Dan denk ik 3 op de 1000 van 36.000, 3 keer 36, dat is ongeveer 100, ruim 100. Dat zijn er dan ongeveer 10 per maand. Ja. Toch? Maar RTL heeft het... In de kop van hetzelfde bericht over zeker 20 doden per maand. Ja, maar dan, dan kunnen natuurlijk wel meerdere onderzoeken signaleren. Het gaat jou ervoor ja, om: kijk, maar dat is, maar kijk, dat is ook eens toch wel een beetje. Maar, maar, zij, maar, maar RTL uh -huh. zit dus in hetzelfde nieuws zeker 20 doden per maand in de kop. Ja. En in hetzelfde bericht schrijven ze over het onderzoek van Niveau... dat komt neer op ongeveer 10 per maand. En het wordt nog verwarrender als je dan eind 2017 eenzelfde soort bericht leest op RTL-nieuws. Daarin zeggen ze: we hebben gekeken naar de getallen tussen half 2015 en half 2016. Ruim 1000 doden in dat jaar. Dan denk ik: hè? Dat waren dus ruim duizend. Dat zijn er bijna honderd per maand. En jullie schrijven in de kop ruim twintig per maand. Ja. En als ik dan dat stukje over dat andere onderzoek lees, dan is het, het team. Ik, ik snap er niks meer van. Er zit verwarring dat in dat die cijfers. De cijfers. Ja. En ja. dan tot slot nog. Het zit ook in het aantal totaal aantal patiënten wat er is. Dat je die context moet weten van hoeveel patiënten worden er opgenomen ja. en tot hoeveel. Nou ja, Zeker als je dan kijk als je, als je het wilt hebben van over is dat nou. Veel of weinig zeg maar van wat voor um, als je het hebt over stel dat we die, dat getal van 20 per maand even aanhouden, um, dus ongeveer ruim 200 per jaar. In Nederland hebben we kleine 100 ziekenhuizen. Dan heb je het dus over 2 à 3 per ziekenhuis mm -hmm. per jaar. Nou, in een ziekenhuis worden natuurlijk ontelbare patiënten dagelijks weer behandeld. Het ga, we hebben het hier over mensenwerk. Dagelijks worden superveel moeilijke, lastige beslissingen, dingen afgewogen, dingen uh, ontzettend complexe ingrepen gedaan. 2 à 3 per, per jaar per ziekenhuis. Per ziekenhuis. Ja, is, is dat dan veel? Is dat dan weinig? Zeg maar, ja, dat klinkt het niet een bericht maar... in één keer heel anders. Ja, ja. ja. neemt nog en... niet weg dat het nog steeds twee doden te veel zijn, natuurlijk, per ziekenhuis. Tuurlijk, Niemand tuurlijk. wil dat, het. Maar, kijk, dat is... maar daar zit de frustratie in ieder geval in, bij jou en de collega's ook, hè? want dat is hard aangekomen. Nou ja, en dat is vooral dan hebben we het meer over dat gevoel. Want als je het dan hebt over van, dat zijn er nog steeds 2 à 3 per jaar te veel. Natuurlijk, en dat, dat, dat vinden wij ook. Ik bedoel, daarom zijn we daar ook dagelijks mee bezig. Mm -hmm. Ik bedoel, er zijn. Uh, uh, uh, calamiteitencommissies, er zijn uh, uh, complicatiebesprekingen, we zijn daar dagelijks mee bezig. Ik denk, kijk, het de kern van, van het arts zijn is dat je, uh, je legt allemaal de artsen eten af. En de kern daarvan is dat je patiënten beter wilt maken, maar in de eerste plaats de patiënt niet wil schaden. Mm -hmm. Dat is gewoon onze kern, dat is als dokter gewoon je bestaansrecht. En, en dit soort berichten, dat raakt daar zo erg aan, dat, dat dat, ja, dat is gewoon, dat doet pijn en dat is gewoon. Jammer dat het, dat het op zo'n negatieve manier uh, daar gewoon compleet aan voorbij gaat. Dank, Lester, voor jouw uitleg. Ja. En de context erbij. De Nationale newsquiz. Ik ga dan een beetje lopen druk op het laatst. Maar dat is omdat we de Nationale Nieuwsquiz natuurlijk nog uh, willen spelen. De afsluiter van deze week met René Peter uit Zilvoorde. René, welkom. Zilvoorde, ja. Zilvoorde, sorry. Waar ligt het? Achterhoek. In de Achterhoek. Dat je dat niet weet. Dat zit nee, er nee, niet. Uit. Zullen wij gewoon Mooi, gelijk door. gaan spelen? Ja, prima. Succes. De beslissing van het kabinet om de aardgaskaan in Groningen helemaal dicht te draaien. Het is echt een verrassing. En het wordt hier in Den Haag, je zei het al, echt gezien als een historisch besluit. Rutten is net Piet hè? joh. Het lijkt me heel moeilijk om het allemaal uh, tot, tot nul uh, te realiseren. Dat lijkt me een moeilijke zaak. Die trots, de energieprovincie, is natuurlijk in de afgelopen vijf, zes jaar. volledig uh, uh, afgebrokkeld. Helder Vraag 1 René, over hoeveel jaar moet de gaswinning gereduceerd zijn tot nul? Eind 2030. Ja, dus dat is dan snel gerekend. Over. Ja, uh... ik wil maar zeggen. Rekenen we hem goed of niet? Ja, hij is goed gegeten. Over 12 jaar betekent dat. Ja, ja. Over rekenen, kom op. Vraag 2. Minister-president Rutte maakte het nieuws gisteren bekend op een persconferentie. samen met een andere minister. Welke? Um, um, um, uh, um, God weet ja. Ehm. Um... Wiebes. Ja, Wiebes, van Economische Zaken inderdaad. Vraag 3, luister mee. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nu. Mensen zien de zon weer wat vaker schijnen. Steeds meer vinden we dat het de goede kant op gaat met het land. Het Vertrouwen in de rechtspraak, de Tweede Kamer en de regering is toegenomen. Voor het eerst in tien jaar meer optimisten dan pessimisten in Nederland. Lagere opgeleiden zijn een stuk negatiever dan hogere opgeleiden. Mensen met lage inkomen zijn een stuk negatiever. Die, die verschillen zijn er. En je hebt hele grote verschillen... Naar... Partijpolitieke voorkeur. Nederland is een optimistisch land, blijkt uit het kwartaalrapport Burgerperspectieven. dat vandaag bekend is geworden. Welke organisatie kwam met dat rapport? sociaal-cultureel planbureau. Dat klopt inderdaad. Op dit moment zijn er meer optimisten dan pessimisten volgens dat SCP. Dat is voor het eerst het geval sinds welk jaar? Sinds 2008. Ook dat is goed inderdaad. Vraag 5, dat is het stemfragment. Wie is dit? Zeker, ik zou hem heel graag, heel graag willen fluiten. Het is een droom, het is een jongensdroom. En uh, als die jongensdroom uit kan komen, dan. Uh zal dat voor ons een heel uh, mooi, maar ook uh, emotioneel moment zijn. Kun je de stem thuisbrengen? Uh, is het Björn Kuipers? Ja, zeker. Ja. Hij uh, mag meedoen hè. op het WK in Rusland als arbiter. Ander voetbalnieuws nog. Gisteren werd ook bekend dat in De Kuip op 27 mei... een speciale afscheidswedstrijd wordt gespeeld. Van wie wordt dan afscheid genomen? Uh, Dirk Kuip. Dat is ook goed, inderdaad. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Uh, je krijgt daar cryptische aanwijzingen voor. Dus denk creatief oh. en laat weten als je denkt... Ik weet over wie dit gaat. Hier komen de hints. Vier. Zelf was ik het niet, maar ik won wel. Oh Die. ja, ik weet ik... Stop. Um, Rick van der Westerlaken. Dat is inderdaad goed, ja. ja. Ik ben weer publiek, maar ik ga wel ondergrond. En gisteren werd bekend dat ik de nieuwe presentator word van Wie is de Mol. Goed gespeeld. Daarmee staat jouw factor op tien. Uh, dat betekent dat je veertien vragen goed nodig hebt om uh, winnaar te worden. Alsnog, want de score staat al hoog op 135, maar het kan dus nog. We moeten ze allemaal goed hebben? Nou, 14. Dan ben je er al. Dus. Ja, ja, ja. Okay, maar we maar ik vaak toe ga je... aan 20, dus okay, rond de 20. Ja. We gaan door. De Nationale Nieuwsquiz. Welke voormalige Europese regeringsleider... moet nu ook voor de rechter verschijnen voor machtsmisbruik? Sarkozy. Is goed, volgens een rechter in Los Angeles... moet er een waarschuwing voor kanker komen op welk product? Uh, Starbucks koffie. Ja, volgens de directeur van welke organisatie... kan vanaf volgend jaar de spaarrente omhoog? Uh, Klaas Knot, uh, de Nederlandse bank. Is goed, hoe heet de motorclubbaas die op 5 april vrijkomt... maar wel een enkelband krijgt? Uh, uh, Otto. Klaas Naast Otto. Otto. Ja, op welk Zuid-Hollands eiland is ruzie ontstaan... omdat een benzinepomp korting op zondag geeft? Sorry. Op welk Zuid-Hollands eiland is ruzie ontstaan... omdat een benzinepomp pas. korting op zondag geeft? Dat is op Goeree-Overvlakke. Welke minister bekijkt een verbod op het zogenoemde pedohandboek? Um, pas. Grapperhaus. Door een besluit van minister Schouten van Landbouw... is er weer hoop voor Nederlandse rassen van welk dier? Pas. Koeien. Van welk erotisch postorderbedrijf werd gisteren het faillissement bekendgemaakt? Pas. Pabo. Personeelsleden van welke legerbasis maken zich zorgen om een rattenplaag... Personeelsleden van. Welke. Legerbasis. Waar, is die waar zijn zij geweest? Den Helder is het. Ja, ja. Welke prominente GroenLinkse wordt geen wethouder van Amsterdam? Pas. Femke Halsema. Op welk gebouw verscheen Tommy Christian gisteren in de rol van de net opgestaande Jezus? Maar ik heb hem niet gezien. O, <laughs> Arena was het. Ja, oh ja, Een speler van welke jubilair League ploeg kan rekenen op veel interesse nadat hij debuteerde in het Amerikaanse elftal? Ehm. Uh... Ja, van Telstar. En in welke stad worden gevangenen ingezet om het afvalprobleem op te lossen? Uh, nee, dat weet ik ook niet. Rome was het goede antwoord. Okay. Wat zonde man. Je begon echt hartstikke goed. Ja. In die tweede helft ging het in één keer... Nee, ik heb heel veel dingen ben ik gewoon niet in, tegengekomen. Dat is jammer. Nee. Ja, ja we, we hebben het niet zelf verzonnen, nee, hoor. Dat dat nee, dat snap dat ik. Het is zo echt gebeurd. Vraag het maar na bij Jan van der Putten. Die houdt het allemaal bij. Ja. Ja. Um, vier. Had je maar goed in die tweede ronde. Dus dan ziet het er in één keer anders uit. Dan kom je op 40 punten. Uh, Jammer. Ja. Uh, dus dat betekent dat in ieder geval Edwin van der Haar... die 135 punten neerzette deze week... met de 300 euro uh, ervan doorgaat. Dus uh, wij feliciteren hem bij deze van harte. En uh, ja. hij kan er ongetwijfeld iets moois gaan mee gaan doen. En voor jou René, uh, de vaste prijs in ieder geval. Okay. Ik maak er ondanks alles natuurlijk gewoon een mooie paas van. Ja, tuurlijk. Dankjewel zo, voor het meedoen. Dankjewel. Ik dank ook mijn andere gasten en wij gaan snel plaatsmaken voor uh, Sven. 1 op 1. Guylaine, goedemorgen. Hebt u een eigen huis, dames en heren? Uh, moet de cv-ketel binnenkort worden vervangen? Uh, is het huis wel goed geïsoleerd of niet? Hebt u een oud huis? Hoe moet dat allemaal nu het Groningse gas naar nul gaat? En we moeten overstappen op andere vormen van energie daarover. Gaat het zo meteen in 1 op 1. NPO Radio 1. De, uit het nieuws. Jam. de Turkse president Erdogan waarschuwt Frankrijk... dat het de kant van de terroristen kiest als het de Koerden in Syrië steunt. Gisteren voerde de Franse president Macron... overleg met Koerdische strijders over Afrin. Die Syrische regio wordt door Turkije belegerd. Een Chinees van 54, die Jack the Ripper wordt genoemd... is veroordeeld tot de doodstraf. Tussen 1988 en 2002 verkrachtte en vermoordde hij elf vrouwen en meisjes. En Zijn jongste slachtoffer was acht jaar oud. Aan de grens van de Gazastrook in Israël is een Palestijn doodgeschoten door het Israëlische leger. Hij zou zich verdacht hebben gedragen. Vandaag beginnen de Palestijnen met een reeks protesten aan de grens, die weken moeten duren. En de Amsterdamse politie heeft beelden van de man die gisteren de broer van kroongetuige Bakali liquideerde. De Telegraaf meldt dat die beelden uit het bedrijfspand van het slachtoffer haarscherp zijn. Jan, dankjewel. Gaan we nog naar het verkeer, Jolanda van Velden. Veel vakantieverkeer zit vandaag op de weg. En dat is onder meer het geval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld een kwartier vertraging. De hele ochtend al vrij druk vanuit Duitsland via de A12 richting Arnhem. Tussen de grens en duiven 10 kilometer met bijna 40 minuten vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A18 Varsveld richting Zevenaar. Bij de aansluiting met de A12 een kwartier extra reistijd. Er was een ongeluk op de A73 maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Kuik nog 5 kilometer. En ook veel drukte richting het oude... Center. Dat is goed te merken op de N280, Duitse grens richting Roermond. Daar staat 5 kilometer met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Binnen twaalf jaar geen kubieke meter gas meer uit Groningen. Een aanmoediging van de minister om uw huis op een andere manier te verwarmen. En de oproep tot een verbod al binnen drie jaar op de standaard CV-ketel. Een oproep ook om te kappen met houtkachels. Hebt u een eigen huis en is uw ketel over niet al te lange tijd aan het einde van zijn levensduur, dan hebt u zich deze week vast eens achter de oren gekrapt. Hoe houden we het huis warm? Hoe gaan we koken? Voor welk type verwarming moeten we op korte termijn of iets langere termijn kiezen? Wat kost het allemaal en kan ik dat allemaal wel betalen? En zojuist is ook ook nog eens bekend geworden dat de rekening voor gas, water en licht... dit jaar al voor de meeste huishoudens omhoog gaat. Met in sommige gevallen 140 euro. Kortom, zeker na het besluit van minister Wiebes gisteren... om de kraan in Groningen definitief dicht te draaien... staan we voor ingrijpende keuzes. En de rekening zou wel eens terecht kunnen komen... vooral bij particuliere huiseigenaren. Dylan Jezilgus is het Kamerlid dat namens de grootste coalitiepartij... de VVD namelijk bepaalt hoe uw toekomst er mede uit gaat zien. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u kouwelijk? Ja. Hoe hoog staat de verwarming? <laughs> hij, hij staat nu rond de 20, geloof ik. Stookt u op gas? Ik heb stadsverwarming, dus ik heb geen gas. Dus het zal u een rotzorg wezen dat het gas uh, einde verhaal is. Nee, ik, uh, dit is? Dit is een heel belangrijk moment. Het is een keerpunt voor uh, Groningen dat we het uh, gas gaan afbouwen naar, naar nul. Ja. Uh, maar het betekent inderdaad ook heel veel voor, uh, voor ons land. Ja, kookt u graag? Nee, en dat moet ik ook echt niemand aandoen. Ik kan echt niet koken. Nee, kookt u wel op gas, of uw man? Nee, want als je stadsverwarming hebt, dan heb je geen gas. Dus wij uh, hebben sowieso geen gas in huis. Nee, dus kookt u überhaupt wel eigenlijk, of niet? Nou, eigenlijk niet. Dus sorry, dit uh, diepte interview gaat een beetje de verkeerde kant op, maar ik kan niet koken. Nee, dus hoeven Mark Rutte niet uit te nodigen voor een gezellig diner? ja, Deur? Dat, dat zou ik niemand aan willen doen, dus dat mag ook niet. <laughs> We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Om eerst maar eens met het nieuws van zojuist te beginnen. Eh, namelijk dat eh, de rekening voor gas, water en licht... Eh, in sommige gevallen tamelijk fors omhoog gaat met 140 euro. Eh, omdat dat komt omdat gemeenten precario belasting heffen. Dat wil zeggen dat mag eigenlijk niet meer, want die belasting is afgeschaft. Behalve als ze dat voor 2016 ook al deden. Wat is uw reactie op dat nieuws? Ja, het verhogen van rekeningen door belastingen... daar ben ik natuurlijk als VVD'er sowieso nooit voorstander van. Maar goed, u heeft het natuurlijk het hierover, ook in een breder verband... dat Zeker. we gewoon meer betalen voor onze energie. En uh, dat is natuurlijk ook het nieuws van de afgelopen paar dagen. En daar moeten we ook eerlijk in zijn, denk ik. We staan met elkaar voor echt voor de, nou ja, ik denk, de grootste uitdaging van onze eeuw. Dat we over moeten stappen van fossiele brandstoffen naar schone brandstoffen. Dat hebben we niet vandaag op morgen geregeld. En nee. dat is ook niet gratis. Nee. En dat moeten we ook doen om verschillende redenen. Niet alleen omdat we de planeet achter willen laten... Uh, op een beetje goede manier voor de generaties na ons. Maar ook uh, natuurlijk omdat we de veiligheid van Groningen voorop stellen. Ja. En die fossiele brandstoffen gaan op een gegeven moment op. En we ja. willen er niet voor altijd afhankelijk blijven van landen als Rusland. Nee, dus er is echt wel wat aan de hand. En dat betekent dus dat we ja. allemaal voor forse veranderingen staan... en ook forse investeringen. En is het dan wel handig dat via die gemeentebelastingen... die energienota dan ook nog eens omhoog gaat? Ja, kijk, wat ik graag zou willen... Um, want op dit moment, en dat is misschien een beetje ambtelijke uh, taal... maar uh, uh, we zijn bezig met het vormgeven van een klimaatakkoord. Ja. Um, dat betekent dat van hele grote bedrijven... tot en met NGO's als Greenpeace... tot en met nou, iedereen aan tafel zit en met elkaar zit te kijken... Hoe gaan we nou deze transitie vormgeven? Hoe gaan ja. we nou op een manier ervoor zorgen dat niemand in de kou komt te staan? En is het dan handig niet... dat gemeenten via die precario-belasting alsnog zorgen dat die energierekening sowieso al omhoog gaat, nog voordat er extra investeringen uh, door uh, bewoners en uh, huiseigenaren uh, zijn gedaan? Nou ja, kijk, de gemeenten zitten ook aan tafel bij dat uh, Klimaatakkoord. Dus ik zou eigenlijk het liefst hebben dat iedereen daar alle maatregelen met elkaar bespreekt en kijkt wat is ja. er nodig. Want dat is echt ontiegelijk veel. En dan ook kijkt, hoe kunnen we dit betaalbaar houden op een, op een slimme wijze voor iedereen in het land. Ja. U, en u, het kunt ook, u, niet... u kunt ook zeggen, ik doe een oproep op die gemeente ja. om dit niet door te ja. laten gaan. Die gemeente in de, in de wetenschap dat we toch al fors moeten investeren, uh, niet die precario belasting nog gaan heffen. Nou ja, ik, ik kijk liever uh, met u en met de gemeente en eigenlijk met iedereen... hoe we deze transitie op zo'n manier kunnen vormgeven... dat het ons land vooral veel geld oplevert, dat ja. het banen oplevert... en dat het die rekening uiteindelijk per definitie omlaag gaat brengen. Maar, maar in vindt de u het eerste... dan prima dat die gemeentelijke ja. belasting dan alsnog toch wordt geheven... waardoor die energierekening bijvoorbeeld al omhoog gaat? Ja, ik, ik, ik zit in de Kamer, dus ik wil niet uh, op de stoel gaan zitten van uh, gemeentebesturen. Uh, als zij dingen doen wat binnen hun bevoegdheid valt, dan maar je ze kamer, doen. Maar u hebt toch als Kamerlid wel een opvatting? Ik heb een opvatting over die nee. hele grote transitie waar we voor staan en waar we denk ik uh, zo over gaan praten. Want dat is wat, ja. uh, wat uh, Nederlandse huishoudens, bedrijfsleven, ons land ja. um, en gaat raken. Dus en u het vindt op het op prima dat die precario belasting wordt geheven en dat die energierekening om die reden omhoog gaat? Uh, ik denk dat de verantwoordelijkheid daarvoor ligt, daar waar die ligt. En uh, ik ga over andere zaken. Goed, uh, daar krijg ik geen antwoord op dus. <lacht> laten uh, we niet dat... vandaag, misschien bij dat etentje. Oh, oké. Okay. <lacht> <lacht> nee, nee. La, laten we het inderdaad hebben over uh, de, de enorme ontwikkelingen waar ja. we nu voor staan. Nou, dat, ja. laten we dat doen. Uh, stel, uh, uh, u hebt een, uh, een huis dat niet uh, draait op stadsverwarming. Hè? Dus ja. uh, laten we zeggen ja. een jaren 30 huis of een jaren 50 huis. Of, uh... Een heel groot deel van onze huishoudens is, is inderdaad gewoon afhankelijk van gas op dit moment. Exact. Uh, en ja. um, uh, kijk, als je huurt... dan heb je natuurlijk corporaties uh, die daarvoor verantwoordelijk zijn... of, uh, or, uh, of, of ja. grotere huiseigenaren. En als ik de deskundige mag geloven... dan is dat allemaal nog wel te doen, uh, die omschakeling. Dat wil zeggen, dat zijn allemaal min of meer dezelfde type huizen. Uh, dat is makkelijk te transformeren, althans makkelijk niet. Maar uh, dat is te doen. Maar het probleem ontstaat bij particuliere huiseigenaren. Klopt, hè? Nou, um, kijk... Als je kijkt naar ons land. Wij hebben bijvoorbeeld uh, onlangs besloten dat alle nieuwbouwwoningen, nieuwbouwwijken, mm. niet meer op gas uh, aangesloten zullen zijn vanaf nee. volgend jaar. Maar als je kijkt naar, we zijn natuurlijk een land met rijke historie en oude binnensteden. En daar wordt het al lastig om te kijken hoe ga je dan de infrastructuur wat daar ligt voor gas, ja. of slim gebruiken voor nou, zaken als groen gas of andere mogelijkheden, of zo, ja. uh, omzetten. En u heeft gelijk, de woningcoöperaties zijn absoluut aan slag als het gaat over uh, huurwoningen. En uh, particulieren, ja, die zijn nu zelf aan het kijken. Um, wat, wat betekent dit voor mij en wat kan ik dan doen? Nou, en daarom nee. hebben we u uitgenodigd... om daar eens een paar antwoorden op te geven. Stel, uh, je woont in een huis en je hebt een cv-ketel... die een beetje aan het einde van zijn levensduur is. Uh -huh. uh, die moet binnen nu en een jaar worden vervangen. Wat moet je dan doen? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Het antwoord? <laughs> <laughs> dat, dat, dat zal per huishouden nog wel verschillen. Kijk, op dit moment... Ik, u heeft het waarschijnlijk ook over het bericht... wat uh, deze week in de media stond. Dat er wordt gezegd... laten we binnen drie jaar een uh, verbod eisen op uh, cv-ketels. Ja, de, uh, door de industrie zelf. Ja, daar was ik een beetje narig over, eerlijk gezegd. Ja. Um, omdat ik graag... Uh, kijk. Deze energietransitie waar we het zojuist over hadden... dat we die toch moeten doen... omdat simpelweg die fossiele brandstof al opgaan, ja. um, gaat ons inderdaad allemaal ook geld kosten. En ik wil ook kijken want ja, ik ben VVD'er, dus ik denk ook graag in oplossingen. Ja. Waar ligt de uitdaging en hoe kan het ook ons geld opleveren? Ja. En in die samenhang moet je er naar kijken. Ja. Dus wat dus ik van de, de vraag, industrie dus, wil... Dus, ja, maar, ja dat... Maar, wat, wat ik, maar dat is belangrijk, wat ik namelijk van die sector wil... is dat zij eerst naar mij toe komen, naar mij als consument... joh, dit zijn betaalbare alternatieven. Ik heb nagedacht over hoe jij je cv-ketel kunt vervangen. Dit zijn financieringsmogelijkheden. Dit is een goedkope oplossing misschien. Ja. Maar niet tegen mij zeggen, uh, gewoon een soort van proefballonnetje... over drie jaar mag jij geen nieuwe cv-ketel meer... Nee. Dus als jij geen 10.000 euro op de plank hebt voor een, water of een warmtepomp... dan heb je pech. Ja. Zo moeten we die energietransitie niet vormgeven. Nee, dus, dus terug naar die huiseigenaar die zijn uh, verwarming moet laten vervangen. Wat moet die dan doen? Nou ja, er zijn mensen die kijken of zij uh, aan de slag kunnen of willen... met uh, zaken als zonnepanelen, als warmtepompen. Ja. Uh, maar niet elk huishouden uh, heeft daar op dat moment... Geld voor, of nee, want zo'n warmtepomp, althans een luchtpomp... kost uh, rond de 6.000 euro. En als je uh, de grond ingaat uh, om je warmte daarvan uit te halen... even los van het feit dat je je moet afvragen wat er met die grond gebeurt... als iedereen zijn grondwater gaat oppompen om zijn huis te verwarmen... Uh, die kost 10.000 euro. Dat moet je maar hebben nee, ja, dat moet je maar hebben liggen. En ik begrijp heel goed dat heel veel mensen dat niet hebben liggen. En dat die mensen graag zich hier ook zorgen over maken. Ja. Zich ook graag willen verduurzamen. Ja. Maar zeggen tegen de, tegen de markt juist. Bied mij betaalbare alternatieven. Of ja. gemeente, kom, kom met je warmteplan voor mijn wijk. Zodat ik weet waar ik aan toe ben. Maar die plannen is... zijn, zijn er misschien wel. Maar we horen er nog niet heel veel van. En we weten, nou, die... we weten de prijs van zo'n warmtepomp. Daar zit trouwens ook nog voor een deel subsidie op. Uh, dat is uw hobby ook hè? als VVD toch, subsidie of niet? Nee. <laughs> uh, soms is dat even nodig en dan hoop je dat je snel zonder subsidie kan. En dat is bij nieuwe energiebronnen. En dat is wel een, misschien wel een mooie, als ik die even mag noemen. Als je kijkt naar windenergie. Uh, waar vroeger inderdaad met subsidie, uh, waar we subsidie aan moesten besteden... om dat uh, lopende te krijgen. En uh, op dit moment wordt de eerste windenergiepark gebouwd uh, zonder subsidie. Dus ja. als je vanuit de markt genoeg innoveert... Als als je er genoeg op investeert en als je met elkaar kijkt... hoe kan ik het nou op grote schaal doen... Ja. dan kunnen die kosten dus enorm zakken. Ja, maar en daar dat gaat gebeurt het nu om. ook bij die windenergie. En uiteindelijk er ja. zijn nu nieuwe gebieden aangewezen... ook voor nieuwe uh, windmolenparken op zee. Op zee uh, ja. En dat moet uiteindelijk leiden tot 40% van onze energiebehoefte. Althans, die, die molens moeten daarin gaan voorzien. Dan blijft nog 60% over. Terug naar mijn vraag van die huiseigenaar. Wat moet die nou? Nou, die huiseigenaar um, die kan kijken, inderdaad, hoe kan ik mijn huis verduurzamen. Maar wat ik eigenlijk liever zou willen, is en dan ga ik toch terug naar al die uh, tafels die nu bezig zijn om met elkaar te spreken. Iedereen die er aan tafel zit natuurlijk, of het klimaatakkoord. Er um, zit een gemeente aan tafel, daar zit een markt aan tafel, er zitten grote sectoren, grote bedrijven aan tafel, industrie. Ja. Ja. Um, en maar dat duurt NGOs. allemaal even. En ik moet nu een beslissing nemen of ik een nieuwe verwarmingsketel koop of niet. Nou ja, en ik besef heel goed dat mensen daar heel goed over nadenken. En niet zomaar duizend euro's op de plank hebben liggen. Maar zegt u, dus het zegt voor u de nou... Een, het zal voor de een betekenen dat je een nieuwe cv-ketel op dit moment nog aanschaft. En het zal voor de ander betekenen dat hij zegt... nee, ik ga over op andere vormen van energie. Ja. En wat ik wil, is dat we de komende maanden... een totaal pakket kunnen presenteren aan, aan Nederland. En zeggen van, oké... Okay, want het zal per, per stad, per gebied, per regio ook verschillen. En dat maakt ja. mijn antwoord daarom wel lang. Maar het is namelijk niet zo dat een gemiddeld huishouden... overal in Nederland op dezelfde manier daarmee om kan gaan. Nee. En niet om de eigen portemonnee, maar ook niet om... het hangt er vanaf in welke buurt woon je, welke wijk maar, woon je... wat is de infrastructuur, dat maakt je dat allemaal uit. Nou, maar wat nou als je het niet kan betalen? Ja, dan, dan vind ik ook echt... Uh, en, en dat geldt natuurlijk voor ontzettend veel mensen... dat wij met een plan moeten komen, dus gemeenten... Komen hopelijk, He, dat, is, dat is een opgave aan de gemeente, en die zit ook aan die tafels. Wat is, mijn, wat is het warmteplan voor de, het gebied waar jij woont? Ja. Voor jouw wijk. En dat ze dan zeggen, nou, over zoveel jaar zullen wij hier overgaan op een bepaalde energiebron. En dat betekent voor jou als huishouden dit op een termijn van zoveel jaar. Maar toe, bent. dan weet je waar je aan toe bent. Ja, maar ik moet, ja. dat zal echt, en dat zal, per, dat zal absoluut per maar, eigenaar uh, verschillen, hoe je daar om mee kunt gaan en wilt gaan. Maar zegt u, en, zegt u met zoveel woorden, zolang dat. Dan wat nog niet duidelijk is, koop gewoon nog maar vooral zo'n oude cv-ketel. Nee, ik zeg op het moment dat jij uh, de mogelijkheden hebt om over te stappen op duurzame energie. wat ik ook heel veel mensen zie doen. Uh, hartstikke mooi, ik kijk daar vooral naar. Maar als ik uh, ook van andere mensen hoor zeggen: van ja, ik maak me ook zorgen natuurlijk over dat die fossiele brandstoffen opgaan. en dat wij ons planeet goed willen achterlaten. maar ik heb dat geld nu niet. of nee. ik zit in een wijk waarvan ik weet dat ze dat over twee jaar gaan doen. Ja. dan snap ik dat je nu kijkt naar: nou ja, wat is dan voor mij uh, uh, wijsheid? Ja. Maar goed, ik kan dat natuurlijk niet per, uh, per huishouden voor iemand gaan invullen. En dat het ingewikkelde is ook, een ingewikkelde is ook dat zo'n warmtepomp... Uh, en, zo en zeker zo'n luchtwarmtepomp of een hybride pomp... Uh, even los van het feit dat ik heb gelezen dat dat ding tamelijk veel herrie maakt... Uh, dat je hm. huis ook goed geïsoleerd moet zijn. En met name bij veel oudere huizen is dat niet het geval. Dus dan moet je eerst je huis gaan isoleren, dat kost al heel veel ja. geld. Uh, dan moet je ook nog zo'n warmtepomp kopen, dan zit je zo op 30 mil. Nee, maar en dat is ook, dat is ook waarom ik zo uh, baalde van dat soort proefpallonnetjes in de, in de media. Dat je gewoon één maatregel eruit lift... Zonder consequenties, zonder verhaal eromheen zegt. Dus we doen maar daar een verbod en daar een verplichting. Ja. Dit moet je in zijn samenhang bekijken. Want we moeten wel eerlijk zijn. En u zult mij er ook aan houden, dat weet ik. Dus daar moet ik ook per definitie eerlijk in zijn. Natuurlijk, we gaan deze transitie allemaal voelen. En we gaan er ook allemaal voor betalen. Maar ik geloof er ook absoluut in. En daar zetten we ook alles op alles in. Dat we ook. Uh, ons land de economie daardoor versterken En dat we ook zorgen dat die energierekening op de deur naar beneden kan. En dat Zeker, er nu nou, banen dat, zullen dat, dat komen. Zal, zal ook, die balans wil zal ik ook waar zijn. Zeker, maar dat, dat zijn uh, beslissingen op termijn en verdieneffecten op termijn. Uh, het gaat mij om huiseigenaren die nu op betrekkelijk korte termijn uh, iets moeten doen. En dan nog, uh, want het uh, kabinet wil tot 2021 mm. 50.000 50. huizen van het gas af uh, hebben. En daarna 200.000 huizen per jaar. Dan blijven ja. er in 2030 nog 5,5 miljoen huizen over die nog steeds aan het gas zitten. Ja, maar kijk, dat is deze transitie waar we het over hebben. Die hebben we dus inderdaad ook niet van vandaag op morgen geregeld. Nee. En het feit dat we chronisch gas naar nul gaan brengen... Uh, wil absoluut niet zeggen dat die mensen dan in de kou komen te zitten. Vandaar ook dat hele plan van minister Wiebes. Voor die stikstoffabriek. Van st bijvoorbeeld van de stikstoffabriek. We maar dat is ook, voor uh, een deel met Russisch gas. En we zijn nou net bezig om ruzie te maken ja. met de Russen. En Poetin nou ja, dat heeft dat al is... eerder laten zien dat hij de gaskraan... best bereid is dicht te draaien. Vraag maar aan de Oekraïners. U, u zult mij niet horen zeggen dat dit een ideale situatie is. Um, um, maar als we, de, als we de veiligheid van de Groningen centraal stellen willen we graag terug naar nul. Zeker. Dat zullen we moeten doen. We willen niemand in de kou laten. Nee. Dus dan heb je voor die transitiefase... Ja. Uh, zit je met oplossingen waar we misschien allemaal niet blij van worden... Nee. maar denken van, nou ja, als we dit met elkaar op deze manier vormgeven... dan kunnen we later um, uh, over op schone brandstoffen... waardoor we niet meer afhankelijk zijn. En daar zitten we nu met elkaar middenin. En u hoort hoe complex dat is en hoe ingewikkeld dat is. Zeker. Daarom moet je dat ook met elkaar in samenhang bespreken. Nou, dat proberen we ook vandaag. Proef, ja, wij wel, maar niet via proefballonnetjes... Uh, met verboden en verplichtingen. Nee. Maar het gaat over het totaalplaatje, zodat mensen weten... waar ze aan toe zijn, wat het ja. ze gaat kosten... hoe ze dat kunnen financieren, ja, en dan hebben is... we het echt ergens over. Ja, maar die antwoorden komen met telkens hm. niet geeft geef die klimaattafels, die zijn net bezig. Ja. Um, en dat doen ze op hoog tempo, weet ik. En uh, dit is zo complex als wij het er nu over hebben. Nog complexer is het eigenlijk. Daar hebben ze het met elkaar over. Hm. Dus ik verwacht niet dat dat heel lang, dat zal geen jaren duren. Um, en op het moment dat die plannen liggen, zullen wij het ook in de Kamer uh, met elkaar bespreken. Ja. En dan zal ik het in ieder geval beoordelen op kostefficiëntie. Hoe gaan we dit met elkaar betalen? Schaat het ja. de internationale concurrentiepositie van ons land niet, zodat we opeens bedrijven en banen kwijtraken? Ja. Al die aspecten komen dan bij elkaar. En hoe ja. kan ik de huishouding zouden ze helpen hmm. om het zo goed als mogelijk uh, te regelen in hun eigen huis. Ja, dat is een hele, hele belangrijke. Ja, goed, uh, dan wordt er uh, ook nog proef geboord boven schiermonnikoog. Stel ja. dat daar nou uh, gas gewonnen kan worden. Vindt u dan dat we daar uh, naar gas moeten gaan boren... en daar gas moeten gaan winnen? Nou, la laten we eerst kijken wat daar inderdaad, uh, wat daar inderdaad uitkomt. Maar goed, ik, ik denk wel, en u, u hoort het mij ook zeggen... Uh, de toekomst is natuurlijk over gewoon op schone energie. Ja, met en dan woorden nee. Ja, we moeten kijken, Het is een proefboring. Ja. Dus t, dat is met reden om te kijken wat daaruit komt en nou ja. als we het daar met elkaar over hebben. Maar, ja, maar uh, als, je, als je het uh, niet wil winnen, waarom zou je dan gaan proefboren? Ja, kijk, je kan niet aan de ene kant zeggen: we gaan Groningsgas uh, afbouwen naar nul. Ja. En aan de andere kant zeggen... maar ik wil nergens anders gas vandaan importeren. Ik wil ook niet proefboren. En die windmolens vind ik eigenlijk ook niet leuk. Dat gaat dus allemaal niet. We nee. moeten kijken met elkaar hoe we die transitiefase vormgeven. Dus als daar we gas we daarna, in de grond als... zit dat gewonnen kan worden... is het wat u betreft echt een optie om dat te gaan winnen? Nou, ja, daar gaan we het over hebben. Wat zit daar? Hoeveel zit daar? Wat betekent die winning? Hoe krijg je dat aan land? Hoe kan dat? Hoe hard hebben we dat nodig? Wat zijn de plannen die we de komende twaalf jaar hebben... om naar nul te gaan? En hoe kun je dat zo wijs mogelijk vormgeven? Dit moeten we gewoon... Met elkaar op zijn, op zijn Hollands gaan doen en zorgen dat we er alleen maar sterker van worden. U hoort een telefoon, u schrok er een ja. beetje van, geloof ik. Ja, weet je wel. Ja. <laughs> een andere Amsterdammer belt in en dat is Dries Roefink. Dries, goeiemorgen. Ja, goedemorgen Sven, niet schrikken hoor, ik ben het maar. <laughs> ik ben net twee eitjes aan het koken. Op met welke warmtebron? Staat nog, uh, wat zei jij Sven? Op welke warmtebron? Ja, nou, mijn stelpannetje staat hier nog op het gastel. Ik heb zo'n pitter, weet je wel. Met zo'n grote wokbrander in het midden. Ja. En uh, de verwarming die staat hier nu op 20 graden, zie ik. We hebben net een nieuw appartement. Uh, met dus ook een hagelnieuwe cv-ketel. Maar die moet ik dus binnen een aantal jaren gaan vervangen... door een warmtepomp die elektriciteit opwekt, begrijp ik. Nou, er gaat dus heel wat veranderen in de huiskamers. En dat zal ook per gezin heel wat gaan kosten. Daar moet een potje voor gemaakt worden. Ik zal daar morgen eens met Wiebers over bellen. Want een normaal gezinnetje kan dat niet zomaar ophoesten. Kijk, ik ben al zo oud. dat ik vroeger nog mijn schoen bij de kolenkachel zette. En dan liet mijn moeder me van die zakken kolen naar boven slepen. Nou, wat later kregen mijn ouders dan een gashaard. Dat was al heel wat. En op een gegeven moment kwam er een broer van mijn vader op visite. Wij woonden nog in de pijp. En die zegt: Dries, wij gaan binnenkort in Buitenveldert wonen. En dan krijgen we een flat. Met centrale verwarming. Uh -huh. Nou, mijn vader stond hem aan te kijken. Die begreep daar nog helemaal niks van. Maar goed, we ontkomen er niet aan, Sven. De gaskraan gaat zo langzamerhand dicht. De Groningers zullen daar natuurlijk het meest vrolijk van worden. En terecht. En ik ga nu mijn eitjes van het gas afhalen. Want die koken nu precies twee minuten. Uh, is dat niet een beetje weinig? Half zacht, hou ik van. <laughs> okay. Dat het nog net, dat die nog net loopt. <laughs> Oké, okay, Dries. dankjewel. Goed Pasen. Fijn weekend. Dag. Tot maandag weer. Kunt u wel een ei koken eigenlijk? Of niet, mevrouw? Uh, als, als het moet. Ik blijf wel in leven uiteindelijk als ik voor mezelf moet zorgen. Maar liever niet hoor. Maar goed, als mensen nu luisteren uh, en we constateren ja. dat uh, uiteindelijk... Uh, toch het probleem bij die huiseigenaren terechtkomt. Um, uh, dat zijn met name ook de midden- en de hogere middeninkomens... waarvan dit kabinet heeft gezegd, die moeten we een beetje gaan repareren... want die hebben de klappen van de crisis opgevangen. Klopt, hè? Ja. Hoe gaat u dat dan doen? Ja, kijk, het komt de, de rekening voor deze transitie en de, en de kosten daarvan... Uh, komt bij de grote industrieën, bij de bedrijven, bij de huishoudens. Daar, ik denk ook echt dat iedereen dat ziet... Waar het om gaat is wat je met elkaar doet om dat vervolgens zo laag mogelijk te houden en naar beneden te krijgen. En uh, u heeft natuurlijk helemaal gelijk als u zegt, ja een gemiddeld huishouden, je heeft niet zomaar duizenden euro's op de plank liggen voor zoiets. Nee. En daarom is het ook heel goed dat we met elkaar kijken, oké. Okay, Waar, waar liggen die uitdagingen? Met wat voor innovaties kunnen we zorgen dat die kosten naar beneden gaan? Dit is niet een fictief verhaal. We zien dit in het energiegebied. Zien we dat. Ja. Op het moment dat je op grotere schaal dingen kunt produceren... gaan die kosten omlaag. En we moeten met elkaar gewoon beseffen dat dit, dit is geen luxe. Dit is geen hobbyproject. Dit is een noodzaak omdat die fossiele brandstoffen opgaan. Ja. En ik wil het graag zo vormgeven dat, uh, dat we er uiteindelijk allemaal beter van worden. Maar ja, dat is, uh, daar, daar heb ik iedereen bij nodig. Dat is wel waar. Ja, en uh, nogmaals, die mensen die luisteren en die denken... wat moet ik nou? Die krijgen geen antwoord nog van de politiek dus. Nou, ik ga sowieso voor niemand uh, per huishouden invullen... hoe je je leven moet uh, inrichten en wat je moet doen... om uh, als je duurzaamheid belangrijk vindt, hoe je dat moet uh, oppakken. Ik weet wel dat heel veel mensen bezig zijn met nadenken... oké, okay, um, ik wil die zonnepanelen, ik wil, uh, ik wil het op deze manier. Of denken van, nou ja, ik zou het allemaal wel willen... maar daar heb ik gewoon geen geld voor. Nee. En daar, denk, daar zijn wij dus met z'n allen mee bezig. De gemeente, de provincie ook. Hoe kunnen we onze wijken duurzamer maken? Hoe kunnen we de woningen duurzamer maken? Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is naast het feit dat we veiligheid van de Groningen centraal stellen, dat ook iedereen weet dat uh, deze plannen niet betekenen dat je in de kou komt te zitten. Nee. Dat dat is je uh, je eitjes niet meer uh, kunt koken. En, uh, nee, maar goed, dan moet is, je wel, maar dan dan je, wel je, je nieuwe verwarming complex. kunnen betalen. En dan wordt er wel gesproken over een lening op het huis, dus niet meer een lening op uh, je eigen naam, maar een lening uh -huh. op het huis om het op die ja. manier te financieren. Maar ook daar ontbreekt uh, nog wetgeving. En dat duurt gewoon gemiddeld twee jaar voordat een wet uiteindelijk in het staatsblad uh, verschijnt. Dus is het niet in alle eerlijkheid zo uh, dat een heleboel mensen... de komende anderhalf, twee jaar uh, nog eens in een soort luchtledige zitten te zwemmen... Uh, voordat ze weten wat ze moeten doen? Wat mij betreft niet. Het klimaatakkoord uh, dat, dat laat echt geen twee jaar op zich wachten. Dat komt sneller. Dan hebben we het er in de Kamer over. We zijn ook ondertussen bezig met een klimaatwet. Zodat uh, we ook echt in de wet verankeren wat zijn de lange termijndoelen waar we naartoe streven. En dat is heel belangrijk. Zodat bedrijven weten: oké, okay, dit is dus niet met de volgende verkiezingen uh, weer helemaal anders. Dus het loont voor mij ook om te investeren. En om uh, op innovatie in te zetten. Zodat het uiteindelijk ook allemaal goedkoper en beter wordt. Ja. Uh, en al die dingen die komen nu deze maanden wel bij elkaar. Dus ik, ik, ik kom heel graag bij u terug... met, um, met het verhaal... wat is van die tafels uh, uh, gekomen... en wat vind ik daarvan als, als Kamerlid... en wat betekent dit nou voor ons land? En, en binnen welke termijn zal dat zijn? Nou, die gesprekken zijn nu gaande. Dus ik vermoed dat we de komende maanden daar absoluut het een en ander van zullen horen. En ook in de Kamer daar met elkaar over zullen praten. En dan zal ik kijken inderdaad, hoe brengen we die transitie uh, uh, snel klaar? Hoe ja. zorgen we ervoor dat we onze economie uh, sterk houden? Hoe Goed. zorgen we ervoor dat de rekening zo laag als mogelijk blijft? Ja. Wel, we moeten wel, het raakt ja. op, dus we moeten. En dan wil ik het zo slim mogelijk uh, doen Goed. met elkaar. De uitnodiging staat. Wij zorgen voor eten. Hartelijk dank voor uw tijd. mevrouw dank u wel. <laughs> dank go u. Goed paasweekend. U ook, dames ja. en heren, thuis. Hier is zometeen de nieuwsbv met een vrouw die heel goed kan koken, Willemijn Veenhoven. Tot maandag. Sven, Sven, ik heb tijdens mijn therapie, ja, zij het onder grote druk, hoor. Een heel dadelijk nee laten horen tegen alcohol. Maar er is gelukkig niet naar geluisterd.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 Kies voor zekerheid. Kies een opleiding van schroefers. Opa Teun moest onverwachts naar het ziekenhuis. Door een efficiënte behandeling was Teun snel op de been en kon hij weer met zijn kleinzoon op pad. Bij het creëren van oplossingen houden wij rekening met mensen als Teun. Wij zijn E.T. Osborne. Managers en consultants met een missie. We maken de wereld graag wat mooier. Mooier voor u, mooier voor ons en mooier voor Teun.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 Alles klinkt mooier in het Concertgebouw, ook jazz. Op 16 april, trompetist Avashai Cohen en zijn dreamteam, het Avashai Cohen Quartet. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Goede vrijdag en Pasen is Batavia Stad Fashion Outlet open van 10 tot 8.